10 uur remonsereen met het TNW journaal In een aantal steden en gemeenten in het zuiden van Duitsland... zijn de rampenplannen in werking getreden vanwege de overstromingen. Dagenlange regen heeft de waterstanden in de rivieren... tot extreme hoogte voor de maand juni gebracht. In Passau is het pijl van de Donau normaal gesproken 4,50 meter. 50. Vanavond wordt 11,20 meter verwacht. En dat is meer dan 100 jaar niet voorgekomen. Een groot deel van de binnenstad staat al blank. In Beieren en Turingen worden complete dorpen geëvacueerd... en in grotere plaatsen en steden worden noodijken gebouwd. Dat is onder meer het geval in Chemnitz en Zwickau. De situatie is zo ernstig dat het Duitse leger op het punt staat om in actie te komen. De politie en brandweer in de deelstaten Beieren, Sachsen en Turingen kunnen het werk niet meer aan. Persbureaus melden dat de Palestijnse president Abbas een nieuwe premier heeft benoemd. Rami Hamdullah zou premier Fayyad opvolgen, die in april aftrad. Hamdullah is lid van de FATA-partij van Abbas. Hij moet een nieuwe regering vormen. Hamdullah heeft geen politieke ervaring. Hij is hoogleraar Engels. Hij is opgeleid in Groot-Brittannië... en decaan aan de universiteit op de westelijke Jordaanover. Het gemeentebestuur in Helmond heeft afstand genomen... van het declaratiegedrag van wethouder Tielemans. Het Eindhoven's Dagblad deed gisteren een boekje open... over de declaraties van Tielemans... die wethouder is namens een lokale partij.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 De Zwitserse tennisser Roger Federer heeft voor de 40ste keer in zijn carrière de kwartfinale van een Grand Slam toernooi bereikt. In Parijs bereikte hij de laatste acht op Roland Garros. Federer had wel vijf sets nodig tegen de Fransman Simon. En dan het weer. Vanavond en vannacht neemt de noordelijke wind iets af. Het koelt af tot minimaal 4 graden. Morgen iets meer bewolking. Het wordt dan maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Goedenavond, een unicum in het hockey vandaag. Geen Bloemendaal, geen Amsterdam, geen oranje zwart. Maar Rotterdam heeft de landstitel gepakt. De 70 minuten zitten erop. En voor het eerst in de clubgeschiedenis van Rotterdam. Zo wordt hier een landstitel begroet. In deze uitzending proberen we contact te krijgen met het kampioensfeest daar in Rotterdam. We hopen Willem Hetzberger aan de telefoon te krijgen. Op het Europees kampioenschap roeien was er verrassend veel eremetaal voor de oranje equipe. De ploeg haalde zeven medailles op in Sevilla, waaronder goud voor de vier zonder stuurman. Kai Hendricks was vooral verguld dat het volkslied voor hem werd gespeeld. Ja, dat is misschien nog wel het mooiste. Die blik, die gaat de kast erin. Maar ik denk dat het gevoel dat je voor het eerst de, het Wilhelmers voor je gedraaid hoort, dat is supergaaf. Ook aandacht voor de nationale ploeg in het handbal en het volleybal. Dan gaat het over de handbalvrouwen en de volleybalmannen. En de Nederlandse voetbaltalenten zijn in Israël. Daar begint op 5 juni het Europese kampioenschap. Jongeren, je traint op het complex van Maccabi Tel Aviv. En daar is de rivaliteit tussen Maccabi en Hapoel hoog. Erg hoog. Maccabi, dat zijn nazi's. Maar het, ook, het kan ook alles zijn, dat we wel tegenover. Maar zegt, jullie zijn naties. Dus we schelden elkaar echt helemaal uh, verrot, ja. zoals dat wel bekend is in de voetbalwereld. Dat was Willem Luix, die als conditietrainer bij veel voetbalclubs in Israël heeft gewerkt. Hij had een tekst voor op de muren van het complex in Tel Aviv. En zo meteen krijgt u een rondleiding door dat complex. Maar eerst Parijs. Roger Federer die met moeite wint in de achtste finale. En Tommy Robredo die opzien baart in Parijs door opnieuw een vijfzetter te winnen. Het zijn twee hoogtepunten van Roland de Ross van vandaag. Die dag nemen we door met uh, Marcella Mesker. Marcelo, maar om te beginnen met uh, Roger Federer stel ik voor. Was het voorzien dat Simon het hem zo moeilijk zou maken? Ja, vijf sets tegen Gilles Simon en uh, ja, dat is weliswaar de nummer 15 van de wereld. En gravel is natuurlijk nooit de lievelingsondergrond van Federer. Maar verliezen tegen Gilles Simon, dat wil hij echt niet hoor. Nadal, ja, dat kan. Djokovic kan, Murray kan. Hè, misschien op een hele goede dag David Ferrer. Maar ja, verliezen van een Gilles Simon, nee, dat wilde Federer echt niet. Dus 2-1 achter in sets, dat ging hij goed maken en dat deed hij ook. Wat was het kantelpunt in de wedstrijd? Ja, nou, ik zou eerlijk zeggen, een, een kantelpunt in de tweede set... waardoor Federer een stuk minder ging spelen. Was Hij maakte een gemene smak in de zevende game van de tweede set. Ging een beetje door zijn enkel. Nou, die zijn ingetaapt, dus het was niet heel erg. Maar toch, vanaf dat moment, ging hij wat... Passiever tennissen. Simon profiteerde. Die ging uh, vrij uitspelen. En die won die tweede set. Uh, die won de derde set met 6-2. Twee keer de servicebreken van Federer. Dat doen niet zoveel spelers in één set. Dus het was ineens helemaal weg hoor bij Federer. En die moest alle zeilen bijzetten. Ging eventjes van de baan naar de derde set. Dat zien we hem ook niet zo vaak doen. Om toch even tot rust te komen. Naar nou, set 4, 6, 2. En uiteindelijk 6, 3 in de vijfde. Dus hij herstelt het. Maar heel erg goed was zijn vorm niet. Nee, Maar toch, hij herstelt het weer. En dat doet hij volgens mij al heel lang. Want je hebt volgens mij wat cijfers bij de hand. Hè? Uh, was het zijn 900ste overwinning? Om er even wat eruit ja, te pakken. Ja, ik geef het je te doen. 900 wedstrijden winnen in je carrière. Dat was deze wedstrijd. Het was zijn 35ste... Achter een volgende kwartfinale van een Grand Slam. Dus ja, in ongeveer tien jaar tijd heeft hij nooit voor de kwartfinale verloren. Dus ja, dan doe je altijd mee voor de hoofdprijzen. Maar goed, hij is natuurlijk ook de beste tennisser aller tijden. 17 Grand Slams. Ja, dus wat wil je? Het is, het is een topper. En ook al is hij 31, misschien een tikje minder, maar nog steeds heel erg goed. Tom en Robredo, dat is een vader Spanjaard... die we uh, toch een paar jaar alweer niet hebben gezien. Maar nu staat hij er weer. En, en, en hoe? Daar weten we natuurlijk alles van. Nu voor de derde keer op een rij een wedstrijd in vijf sets winnen... nadat hij met 2-0 in sets heeft achtergestaan. Hoe krijgt hij het voor elkaar? Ja, um, heel veel passie, heel veel ervaring. Want hij is ook al een dertiger. Een man die er lang uit is geweest, aan een hamstring is geopereerd. Nou, dat is geen fijne blessure maar ja, toch nog uh, zoveel inhoud heeft dat hij, uh, ja, dat hij drie wedstrijden heeft kunnen winnen. Het begon natuurlijk allemaal bij Sijsling. op dat baantje vijf. Seisling die briljant speelde twee sets en toen op was, stuk werd gespeeld. Monfies die was al op, want die had al van Berdy gewonnen, van Gulbies. Die stond twee sets voor en had zelfs twee matchpoints. Ook dat poetste Robredo weg. En vandaag tegen, niet de minste zijn landgenoot Almagro, echte gravel-specialist... Twee sets achter, vijf sets winnen. Dat is sinds 1927, sinds een van de Franse musketeers, Henri Corchet, is dat niet meer gebeurd. Dus het is heel bijzonder hoe deze dertiger Tommy Robredo aan een geweldige comeback bezig is. Want ja. we mogen hem ook wel een beetje de vergeten Spanjaard noemen. Hè? Want het is altijd Nadal, ja. Nadal, Nadal, Nadal, dan een beetje Federer. Vroeger zat Robredo daartussen, maar ja, die is een tijd uit geweest, ja. geweest. Maar die is dus nu terug. De vergeten Spanjaard staat nu in de kwartfinale tegen ja. trouwens landgenoot David Ferrer. Ja, je had het over Henry Cochet. dan hebben we het wel over 1927. Hè, om maar even aan te geven hoe, uh, hoe lang dat record er al, uh, er al stond. Um, dan even naar de vrouwen. Daar gaat alles voorspoedig voor Serena Williams. Vandaag ook geen problemen? Nee, 6-1, 6-3 tegen nummer 15 van de wereld. Roberta Vinci, goede gravelspeelster, Italiaans. Nou, daar weten ze wel hoe ze op het gemalen baksteen uh, moeten spelen. Maar ja, Williams is in uh, topvorm. Is nu 28 wedstrijden op rij, ongeslagen. De grote topfavoriete. Maar goed, dat Roland Garros, dat gaat nog wel eens in haar hoofd zitten. Hè. Vorig jaar verloor ze hier nadat ze acht matchpoints voor had. Ja. Dus je weet het nooit... Maar gezien de vorm en die eerste vier rondes waar ze nauwelijks games tegen krijgt... Ja, is zij toch wel de topfavoriete. Ja, en dan de voormalig winnares, uh, Svetlana Kuznetsova. Die sluipt een beetje anoniem door, het, door het, uh, het, het speelschema heen. Wat denk je, kan zij een gevaar vormen voor Williams? Ja, want die spelen nu tegen elkaar in de kwartfinale. En ik denk van al die acht speelsters die dadelijk overblijven... nou, daar heb je ook een Sharapova bij en een Azarenka dan denk ik eigenlijk dat Koetsnetsova, de Russin misschien wel de enige is... die het Williams echt moeilijk kan maken. Want Koetsnetsova, ja, die, die heeft het gemaakt. Die heeft miljoenen op de bank. Die heeft twee Grand Slam-titels. Is geen celebrity. Uh, die had niet meer zo'n zin om te tennissen. Maar nu wel, ze heeft weer plezier. Ze heeft het hier gewonnen in Parijs. Heeft een keer finale gestaan. In de halve gestaan nog eens. Dus een hele goede Roland Garros-speelster. Met veel afwisseling. Met een rotspelletje voor Williams. Dus wie weet, kan dat een uh, echte test worden voor Serena Williams? Want uh, Sharapova, Azarenka, die spelen hetzelfde spel als Williams. En daar is Williams gewoon beter in. Maar Koesnetsova, die heeft een echt grevelspelletje Anders dan anders. En uh, wie weet, kan dat een uh, aardig moment worden, die kwartfinale? Ja. Nou, de eerste week zit erop. Wat, uh, wat is je opgevallen? Nou, ik heb toch wel leuke wedstrijden gezien. De Fransen doen het goed. Hè. Gaël Monfis ook weer terug versloeg toch uh, op de eerste dag ja, de grote verrassing uh, nummer 6, Berdy. Um, versloeg ook Gulbis um, We hebben natuurlijk uh, de Spanjaarden die het altijd goed doen. Maar als je het bij de mannen is bekijkt... Nadal nog niet in topvorm. Verre van dat heeft al twee keer een setje verloren. Vedere vandaag dus op het nippertje in vijf sets. Ook niet zo heel goed nog. Murray is er niet, Del Potro is er niet. Ja, Djokovic. Djokovic is sterk... Maar ja, zijn coach is uh, net overleden, zijn allereerste coach van 77 jaar. Dus ja, dan vraag je af, heeft dat nog invloed? Uh, het is een hele emotionele jongen. Ik denk eerder dat het uh, positief op hem zal werken, dat hij voor haar heel wil winnen. Um, dus eigenlijk bij de mannen is het misschien ook wel het jaar voor is een keer een verrassing. Het zou kunnen. 25 jaar uh, of 30 jaar geleden dat de laatste Fransman won, Janik Noah, 1983... We krijgen nu Tsonga tegen Federer in de kwart. Nou, Tsonga in hele goede doen, Federer in iets mindere doen, zou zomaar kunnen. Dus wat dat betreft is het mannentoernooi vind ik, iets meer open dan anders. De vrouwen, ja, Williams, Sharapova, Azarenka, top drie, die staan als een huis. Koets net misschien dat die roet in het eten kan gooien. Ik weet het niet. En dan heb je natuurlijk nog de kleine Italianen, hè? die Erani, Chiavone. Nou, die kunnen leuk spelen, maar winnen, denk ik, dat ze het niet doen. NOS Langs de Lijn, tot 11 uur met sport en muziek. Someone to tell you everything Sit around and wonder what tomorrow will bring Stampling Wilburys and the end of the line. Het is kwart over tien op NOS, langs de lijn Radio 1. Jarenlang hikten ze er tegenaan de hockeyers van Rotterdam. Ze deden altijd mee om de prijzen, maar ze stonden altijd met lege handen. Keer op keer stranden ze in de play-offs en verloren ze vaak finales. Tot vandaag. Voor het eerst in de geschiedenis is hockeyclub Rotterdam landskampioen geworden. In Eindhoven won de ploeg de beslissende finalewedstrijd tegen Oranje-Zwart met 3-2. Met een tip in. Formidabele tip in van Campbell. Maakt het 3-2 van voor Rotterdam. Van de Weerde, Van de Weerde. Weer op een voet. Oh, de scheidsrechter had al gefloten. Hij had al gefloten. En als Eert de scheidsrechter voordeel had gegeven, dan was het 3-3 geweest. Wel een strafcorner weer. Van der Weeren. Van der Weeren, als het echt moet. Maar nu gaat hij naast. En het is afgelopen. Het is meteen afgelopen. De 70 minuten zit het erop. En voor het eerst in de clubgeschiedenis van Rotterdam... wordt hier een landstitel begroet. Ja, en vervolgens vanuit Eindhoven zijn de spelers en de supporters... met de bus teruggegaan naar het clubhuis in Rotterdam. Uh, we hebben contact met Willem Hetsberger. Goedenavond, Willem. Goedenavond. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Hoe was het om dit terug te horen? Ja, uh, ik heb, het, ik heb het, de, laatste, de laatste, de hele tweede helft heb ik uh, niet echt bewust meegemaakt. Het was zo'n uh, rare wedstrijd en om dit terug te horen klinkt wel heel, uh, heel speciaal. Mm -hmm. En uh, ja, op een gegeven moment was het voorbij en uh, was het gewoon, waren we landskampioen. Ja, Ik moet, kan er niet heel veel meer van maken dan dat. Waarom heb je de hele tweede helft niet meegemaakt? Omdat het een, uh, niet een hele goede wedstrijd was. Van onze kant. Het was gewoon keihard vechten en als je keihard moet vechten, dan ben je gewoon zo in het moment de hele tijd... dat je niet de kans hebt om uh, even stil te staan bij wat er gebeurt en uh, om misschien andere beslissingen te nemen. Je moet gewoon vanaf minuut 1 tot minuut laatst keihard vechten. Ja. En uh, dan, maak je, dan maak je minder mee dan dat je, dan dat je eigenlijk zou willen. Ja. Je klinkt schor. hoe kan dat? Ja, we hebben net uh, een fantastische hulding gehad voor Club Rotterdam. We komen hier nu uh, een uur geleden aan en het uh, hele clubhuis staat helemaal vol. Ik heb nog nooit zo'n feestje gezien. En we hebben net uh, een huldiging gehad van, uh, van, van, van heel het hele team. Ja. En uh, je belt eigenlijk uh, precies daarna. Ja, zeg, in 2005 is Rotterdam eigenlijk een vaste waarde geworden in de hoofdklasse. Je bent er van begin af aan bij geweest. Altijd met de gedachte om een titel te pakken. En nu is het eindelijk zover. Eh, eh, hoe voelt dit nou? Als een, als een beloning van jaren werk? Of hoe moet ik dat zien? Maar ja, de... Om een titel te pakken, dat is misschien wat lastig, uh, lastig om te verwoorden. Kijk, je, je wil graag uh, meedoen om de prijzen. Je wil de play-offs halen, dat is een mooie van hockey. Je hebt play-offs, je moet bij de eerste vier komen en dan begint het pas. Dan heb je volle stadion, dan heb je de media-aandacht. En uh, is, is het heel anders dan tijdens de competitie? Nou, daar zijn we zes keer in geslaagd om, uh, om, om bij, dat, uh, bij de mooie play-offs erbij te zijn. En dan weet je dat je een kans maakt. Maar ja, als, je het dan niet, uh, als het niet lukt tot, uh, tot, tot, tot het jaar, dan is het gewoon uh, blijkbaar niet goed genoeg. Omdat er een andere ploeg beter is. Ja, en dit jaar uh, zijn we wel goed genoeg en, uh, en winnen we het. En dan is de ontlading extra groot. Het, uh, de laatste vijf jaar waren geen teleurstelling, maar waren meer uh, van we moeten harder trainen, we moeten meer doen. Hm. En, uh, vandaag, en dit jaar hebben we, hebben we dat gedaan met, uh, met een fantastische ploeg en, uh, en een fantastische, fantastische club. Maar de afgelopen jaren hè, waren jullie, was het inderdaad steeds net niet. Maar de, de, de, de ploeg is zo ongelooflijk gewisseld van samenstelling steeds. En toch waren jullie er steeds bij. Hoe, hoe, ja, dat is, dat, is daar een verklaring voor? Nou ja, we hebben natuurlijk altijd heel veel goede spelers gehad. Internationals, uh, Nederlandse, buitenlandse internationals en een, uh, en een goede ploeg. Maar als ik nu kijk naar de ploeg die we nu hebben, die is gewoon op alle fronten, is die gewoon fantastisch. Er is, is 16 man, de 17e doet niet eens mee, maar die zou bij elke ze club een plek krijgen bij de eerste zes. De concurrentie is zo groot. Iedereen wil presteren, iedereen wil voor deze club succesvol zijn. En dat is denk ik dan het grote verschil met de laatste zes jaar. Dat we nu... Je kijkt ook als je kijkt naar de, naar de spelers die de goals maken dit seizoen en uh, in de play-offs. Weet je, ik maak een goal, ik scoor nooit. Steve Edwards maakt een goal, die scoort nooit. Bas Campbell die maakt vandaag de en die scoort heel weinig. Bjorn Kellerman die heeft ups en downs gehad. Maar dat zijn allemaal spelers die je eigenlijk als selectieploeg hebt... en die maken dit, jaar, dit, uh, dit keer in de playoffs het verschil. En die hebben we eigenlijk vorige jaren niet, uh, niet gehad... en nu hebben we ze wel, en uh, dat geeft de doorslag. Ben je in gedachten vandaag nog wel eens teruggegaan... naar die beginperiode, hè? Laten we zeggen 2005, toen het hockey werd neergezet. Jan Hagendijk, drie jaar geleden overleden, die het heeft neergezet. Jij met je, uh, met je broers, het fundament van het elftal. Uh, ga je daar, heb je daar wel eens over nagedacht vandaag? Nou, ik heb natuurlijk heel veel vragen gekregen van collega's van jou... De pers of andere pers over hoe het voelde. Ik ben in 2001 begonnen met deze club. Niet met de doelstelling om landskampioen te worden, maar met de doelstelling om ooit persoonlijk hoofdklassen te spelen. Als dat eenmaal lukt en je hebt een club die er volledig achter staat en investeert in spelers en, uh, en dan ga je er ook even van nadenken van we kunnen met deze club landskampioen worden. Maar ja, je weet ook dat het niet even 1, 2, 3 gebeurt. Je moet uh, veel meer doen dan even een paar spelers bij elkaar krijgen om landskampioen te worden. En dat blijkt wel bij ons. Want je hebt zoveel goede spelers nodig, en die zijn er dit jaar. En Daarom is het ook geen frustratie geweest de afgelopen jaren. Tuurlijk is het jammer dat je geen landskampioen wordt. Maar dit jaar is het des te mooier dat je eigenlijk weet... we hebben een ploeg die keihard ervoor wil vechten en keihard ervoor werken. En ook als stond er vandaag geen goede wedstrijd... toch goed genoeg is voor de titel. En dat, dat voelt heel, heel fijn. Ja, en juist toen uh, Robert van der Horst en Roderick Weustoff, dat waren toch een paar goede spelers, die gingen weg. En toen dacht iedereen van... ja, nu gaan ze het helemaal niet redden. En, en zie waar je nu staat. Ja, dat was het mooie van... Uh... Ja, van journalistiek. Uh, Volgens mij co-Ariaans het woord een keer gebruikt, uh, scoreboard journalistiek. Wij hadden eigenlijk vanaf het moment één het gevoel dat we van dit jaar beter waren dan ooit. Juist door die breedte van de selectie namen die ik net opnoem, die de die, die, die, die winnende goals maken. Het ligt niet zozeer in de topspelers. Je merkt het in, in topduels, in de playoff-finales zijn het juiste spelers die de breedte zorgen, die, die maken het verschil. En daarom hadden we er zoveel vertrouwen in. Natuurlijk is Robert van der Horst een fantastisch speler en Roderick Wijs ook. Maar we hebben die jongens twee jaar brein in onze ploeg gehad en ook daar zijn die mee gelukt. En je kan niet een kampioenschap kopen, je kan niet een kampioenschap bouwen. Je moet gewoon een genie hebben en de spelers goed bij elkaar... en de juiste coach en het juiste moment, en dan moet je het pakken. En dat was dit jaar. En ik heb betere ploegen gehad, als je naar kijkt naar individuele spelers bij Rotterdam, jaren geleden... waar Van der Horst speelde, waar Nol speelde, waar Ryan Archibald Burroughs... echt spelers waar je denkt van nou met deze ploeg moet je landschampioen kunnen worden. En dan lukt het niet. En dit jaar was de mentaliteit was anders en we hadden mindere spelers, misschien op papier... Spelers die alles over hadden om landskampioen te worden, en dat geeft uiteindelijk het verschil. Dus hm. dat geeft een uh, super mooi gevoel. Ja. Nou zei ik net, hè, misschien is er iets door je hoofd geflitst vandaag. Uh, uh, is er misschien ook door je hoofd geflitst? Uh, een mooi moment om te stoppen. Het is zeker een mooi moment te stoppen, en ik ben ook gestopt bij deze. Oké, okay. dus dit was uh, dus einde carrière uh, Willem Hetsberger. Inderdaad, einde carrière met een titel uh, Op oranje zwart, een van de mooiste clubs om landskampioen te worden uit. Uh, heel veel mooier kan ik het uh, niet maken. Mijn broertje heeft het twee jaar geleden is zijn carrière daar gestopt. De winnende goal maken. En uh, ik doe het dit jaar met, uh, met een titel. Dus uh, ik vind het heel mooi geweest. Ik ben 30. Ik heb fantastisch 12 uh, jaar gehad bij deze club, Met dat landstitel. vanaf het begin erbij. De ambitie waargemaakt. En uh, nu is het een heel moment om, uh, om daarvan te genieten. En om, uh, om te stoppen. Met alles. Was je ook gestopt als je geen kampioen was geworden? Waarschijnlijk niet. Nee, nee. God, hoe is dat nou om dit te zeggen? Ja, weet ik niet. Het klinkt heel onwerkelijk. Ik bedoel, het seizoen is voorbij. Misschien dat ik over als het september is denk ik van waarom ben ik er vreselijk gestopt? Dit is zo'n mooie club. Dit is een fantastische sport en ik wil uh, nog veel meer. Maar ik heb nu het allerhoogste haalbare worden van Nederland. De beste competitie van de wereld en uh, iets waar je weer vanaf uh, 1 augustus voor werkt. En uh, met mijn leeftijd en met mijn ma maatschappelijke carrière bij Pepsi is het uh, een fantastisch moment om uh, te stoppen en om uh, focus te richten op, uh, op dingen die... Uh, ja, die, die de rest van mijn leven gaan, uh, gaan bepalen. Ja. Je bent niet dronken, hè? Ik ben niet dronken, nee. Nee, nee. Oké, okay. en de Europa Cup dan? Ja, de Europa Cup. De, de EAL heeft deze club op elkaar gezet. En uh, dat is iets waar heel veel mensen, denk ik, uh, iets te makkelijk overheen stappen. De EAL, als je kijkt naar hoe Hongkong Rotterdam dat feestje heeft op de kaart gezet. Met alle de, de finales die er geweest zijn en alle mankracht die erachter gezet heeft. Dat heeft deze club echt. Aan het denken gezet van: Oké, okay, succes is echt fantastisch en we moeten deze club supporten. En dat, dat zag je vandaag ook in, in, uh, in Eindhoven, waar gewoon de helft van de tribune groen-wit was. Ja, maar je gaat, nu even... dan... je gaat nu bij jezelf weg. Ik had het over jou, over de Europa over de Cup. Ja, bij mij. Ik, ik, ik heb fantastische jaren gehad in de ERL. We hebben helaas niet gewonnen, maar dat heeft wel deze ploegers dus van verder gebracht en uh, heeft aangegeven dat, uh, ja, dat de club uh, toe was aan een, aan een succes. Ik heb het laatst, ben helaas niet Europees kampioen geworden, maar als ik eerlijk ben. Om Europese kampioen te worden, moet je zes keer winnen. En uh, om landskampioen te worden, moet je het 28 keer doen. Dus uh, daar zitten we al wel in verschil tussen. Willem Metsberger gefeliciteerd met een prachtige hockeycarrière die op een prachtige manier eindigt. Neem er nog een biertje op. Dankjewel. Altijd top 1, langs de lijn. island remote.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 Dark green with me. they wonder what you see in me. Funny, but sometimes can't help us. Train en Mermaid. Sommereen gaan we praten over handballen. Goede prestatie van de Nederlandse handbalvrouwen. Voordat het zover is gaan we naar de Nederlandse volleyballers. Want die hebben in Quebec hun eerste overwinning geboekt in de World League. Canada werd met 3-1 verslagen aan de telefoon de bondscoach Edwin Benne. Edwin, allereerst gefeliciteerd met die overwinning. Maar hoe hard waren jullie aan deze overwinning toe? Uh, ja, dankjewel. Uh, ja, we waren wel toe aan overwinning. We hebben uh, goed vormen laten zien. De laatste tijd uh, waren we niet erg gelukkig in de WK-kwalificaties kwalificatie tegen Kroatië. En ook uh, de eerste wedstrijd tegen, tegen Canada niet. Maar de tweede wedstrijd dus, is het dus wel gelukt. Dus we zijn, uh, zijn er erg blij over. Ja. Als je dan naar die eerste wedstrijd kijkt en ook naar die tweede... Uh, de tweede win je dan, maar de eerste was ook kiele-kiele. Het was wel 3-1, maar de zetstanden hè, het lag allemaal heel dicht bij elkaar. Ja. Dan, dan kan je niet anders dan tevreden zijn, lijkt mij zo. Want Canada staat toch veel hoger op de wereldranglijst? Ja, Canada is een uh, zeer gerespecteerd team. Uh, veel ervaring, we uh, spelen ook al jaren op dit niveau uh, mee en uh, ja, wij komen nu eigenlijk weer net kijken. Ja, de wedstrijden waren, allebei, uh, waren beide erg close. Uh, hoog niveau en ik was inderdaad ook de, de vrijdag de eerste wedstrijd uh, zeer tevreden met, uh, met wat, uh, wat, wat er te zien. Um, ja, natuurlijk win je niet. Het is altijd zuur. Maar we hebben wel uh, snel gezien dat wij uh, als we een paar dingen iets beter doen. Uh, met name onze foutenlast naar beneden brengen. Dan, uh, dan hebben wij hele, hele goede kansen. Dat is ook gebleken in de tweede wedstrijd. En, en wat is er van die foutenlast dan het makkelijkste te corrigeren uh, door jou als coach? Ja. Nou, de surf uh, was heel duidelijk uh, onder de maat. En uh, ...heeft hij weer een die het ook heet, toch heeft gezien die wedstrijd kunnen, kunnen, kunnen meezien. Uh, mee ja, makkelijk te zien dat, dat wij daar veel te veel fouten maken. En dan komen we ook niet, uh, niet in het spel. Dus uh, ook helemaal niet in een, in een bepaald ritme. Ja, het is altijd een gegeven uh, Je kan wel te makkelijk serveren, maar uh, dan, maak het je, dan maak je het uh, die tegenstander ook veel te makkelijk. Dus er is altijd een balans moet je daar vinden tussen, tussen risico en, en zekerheid. Ja, en dat, dat hebben we niet altijd uh, zo goed gedaan. De tweede wedstrijd uh, hebben we dat in ieder geval beter gedaan. En uh, dan zie je dat we vanuit ja, daar ook veel meer kansen creëren. Het waren jouw eerste wedstrijden in de World League als coach. Hoe, uh, hoe, uh, hoe was dat? Ja, ja uh, prachtig, fijn. Uh, toch wel met een paar flashbacks ook weer. Uh, van oké, okay, ja, zo, zo is het in de World League. Zo was het. Zo hebben we dat vroeger als speler ook beleefd. Hè. Henk Jan uh, Helt en ik. Het is dus, uh, wat een mooie ervaring en het is, een, uh, ja, het is echt een groot, uh, een groot event. Dus, uh, dat zullen we ook volgende week zien in, in Nederland als we een Apeldoorn spelen tegen Japan. En over drie weken dan weer tegen Portugal. Uh, dat zijn, uh, het zijn wel uh, de, de serieuze dingen waar je, waar, je graag, uh, of de waar je graag aan wil meedoen. Ja, dat geloof ik. Japan, de eerstvolgende tegenstander, heeft met 3-1 verloren van Korea. Ja. Wat kun je daarmee ja. met die uitslag? Ja, de uitslag zegt natuurlijk wel iets. Dat uh, betekent dat, uh, dat de Koreanen in ieder geval die wedstrijd sterker waren uh, in Korea. Maar uh, we gaan rustig de beelden bestuderen, we gaan de analyses uh, bekijken, we gaan alle statistieken doornemen van die wedstrijden die ze hebben gespeeld. En ja, zullen we dan met een plan komen voor het komende weekend tegen de Japanners? Goed, jullie gaan, staan nu op het punt om uh, terug te reizen naar Nederland. En dan komend ja. weekend, zoals je zei, de thuiswedstrijd in Apeldoorn tegen Japan. Succes in de aanloop naar dat u wel. Oké, okay, dankjewel. Edwin Binnen was dat vanuit uh, Quebec. De Nederlandse roeie equipe heeft de Europese kampioenschappen in Sevilla afgesloten. Zeven medailles werden er uh, gewonnen. Dat is een krappe score, want Nederland was vertegenwoordigd in evenveel finales. Ragnar Niemeijer heeft de toernooien gevolgd... en met hem praten we over uh, die Nederlandse prestaties. Uh, dag Ragnar, hoeveel waarde moeten we aan die medailles hechten? Nou ja, het is natuurlijk een beetje flauw om nou meteen te roepen. Niet al te veel, want het is de afgelopen jaren... toch behoorlijk kommer en kwel geweest bij het Nederlandse roei. Iedereen herinnert zich nog die soop die er is geweest... rond de Holland eracht, een verkeerde boot, een technisch directeur... die eigenlijk niet geschikt was voor zijn functie... het uit zijn handen liet glippen, verkeerde buitenlandse coaches... ja en dan nu... Eigenlijk het eerste grote evenement na afloop van die Spelen. Er is getraind in de winter. Er is een wereldbekerwedstrijd geweest in Sydney. Nou ja, dat is heel ver weg. Dat is een hoop gedoe. Dat kost ook nog eens een keer een hoop geld. En dan opeens zeven medailles. Maar een Europees kampioenschap, dat zei je al... Dat betekent geen Amerikanen, geen Canadezen, geen Australiërs... geen Nieuw-Zeelanders en ook nog eens een keer geen Britten... die zijn wel naar Sydney afgereisd en hebben gezegd... nou, wij zien jullie in Eton op onze eigen baan, het Olympisch Water... en daarna bij de finales in Luzern." Dus er was uh, ja, flink wat minder tegenstand dan straks in Luzern en ook daarna bij het wereldkampioenschap in Zuid-Korea deze zomer. Maar toch, laten we de medailles even op een rijtje zetten. De blikvanger is natuurlijk het goud van de vier zonder stuurman. Um, laten we even luisteren naar de slagman Robert Luke. Die was heel erg tevreden. Ja, ik ben super trots erop. Echt uh, heel blij met het resultaat. Het is, een, uh, ja, maar het is een goed begin. Er zijn nog niet veel, veel ploegen, zijn er ook nog niet. Uh, Zo'n Amerika, Canada, de Britten. Dat soort landen, die moeten we dan later in het uh, seizoen nog tegenkomen. Maar uh, ja, het is een uh, heel goed begin. En uh, ik ben er ook trots op. Ja, Kijken jullie elkaar ook allemaal een beetje aan van wat is het allemaal voor iets geks? Uh, nou, een beetje wel. We wisten wel na de voorwedstrijd dat we wel goed papier hadden voor een mooi resultaat. En uh, ja, het is wel de eerste keer dat we iets winnen. Dus je staat nog wel een beetje gek te kijken. Maar het was wel ook de doelstelling. We wilden hier wel gewoon uh, ook winnen. Dat was wel van tevoren ook de, duidelijk uh, gezegd. Kijk, je hebt heel veel spanning naar Luzern binnenkort, want daar zullen veel meer landen aanwezig zijn en daar heb je nu iets te bewijzen. Maar ook de uitdaging op te zoeken richting die tegenstanders. Ja, ik zie het zeker als een uitdaging. En dat zeiden we ook meteen na de race tegen elkaar, van jongens, dit is een eerste stap, maar we moeten wel elke training nog steeds beter worden. Willen we in Luzern ook hoog oog gooien. En ja, het is, het is heel spannend, heel leuk, een mooie uitdaging. En uh, we gaan ervoor. Ja, Robert Lucke was dat de slagman van de Vier Zonder. Hoe belangrijk is die boot eigenlijk binnen de Nederlandse ploeg? Nou ja, met dit soort medailles wordt die steeds belangrijker. Afgelopen zomer in Londen zaten drie van deze mannen ook al in de boot. Lucke zelf overigens niet. Die was geblesseerd. Miste daardoor in wat voor boot dan ook de Olympische Spelen. Hij is sterk teruggekomen. Hij heeft een plekje overgenomen vanwege een blessure van iemand anders. En ja, drie van die mannen hebben de ervaring. Het is een fanatieke ploeg. Het zijn goede kerels die allemaal iets, iets willen laten zien. En die vier zonder is inderdaad een boot waarop gebouwd kan worden. Waarin verder gekeken wordt dan dit Europees kampioenschap alleen. En dat is een van de boten, waar ik razend nieuwsgierig naar ben straks... als inderdaad, waar we het nu een paar keer over gehad hebben, ook Lucke de internationale tegenstand gaat, gaat toenemen. Maar het zou mij niet verbazen als deze boot kan gaan uitgroeien. Bijvoorbeeld volgend jaar wereldkampioenschap Amsterdam. Want deze zomer in Zuid-Korea lijkt me wat vroeg, maar oké. Okay, dat dat een boot is die inderdaad een van de blikvangers... van de hele equipe gaat worden, ja. Bij de vrouw was er zilver voor de dubbel vier. Bianca van Dorp, Sophie Sauer, uh, Lise Scheenaard en Nicole Beukers... Wat voor indruk heb je van hen? Ja, dat, dat, dat ziet er allemaal netjes uit. Er zit een beetje een gek verhaal aan. Die ploeg is eigenlijk op het laatste moment uh, toegevoegd aan het uh, programma. Twaalf boten, dat waren er oorspronkelijk elf. Deze ploeg onder leiding van Oud uh, Roeier, Olympisch kampioen van 96. Diederik Simon is er later bijgekomen. Traint eigenlijk nog niet heel erg uh, lang in deze samenstelling. Ook die Simon is er weer bijgekomen vanwege ziekte van een andere coach. Dus dat is een jonge samenwerking. Maar ook wel weer een samenwerking met, met perspectief. Het grappige is overigens dat Simon, een, een held uit de acht zoals je wilt in, in 96 eh, wat laat zien met die boot. Dat is leuk voor hem, want het is het eerste toernooi... waarin hij in dienst van de KNRB de Roeibond eh, ja, zich presenteert. Hij heeft wel ervaring bij verenigingen. Naar nou, verluidt is hij nu al benaderd door de Russen in de acht... om die boot harder te laten varen, want die Russen zeggen trainen ons helemaal kapot. Uh, we doen er alles aan, daar ligt het niet aan. Maar die boot vaart niet hard. Dus met deze prestatie heeft Diederik Simon zich nu al... in de kijker van een ander land uh, ja, gecoacht, ge ge zou je kunnen zeggen. Ik weet niet of het allemaal net zo rijk bedeeld is als in het voetballen daar. Maar ik vind het wel een mooi verhaal, Diederik Simon in Moskou. Ja, en is, is dat nu bewezen dat de toproeiers dus als coach aanslaan? Nou ja, het, het zou te kort door de bocht zijn om te zeggen van niet. Uh, het is wel zo dat bijvoorbeeld de lichte vrouw onder leiding van Josie Verdonkschot, hij was verantwoordelijk voor de gouden medaille van Kirsten van der Kolk en Marit van Eup in uh, Peking bij de vorige Olympische Spelen, dat die boot dan niet de finale, redt overigens met twee hele jonge talenten en het was een beetje zuur dat Nico Rings want hij is eigenlijk de vlaggendrager van dat nieuwe elan, van al die nieuwe coaches die zijn aangesteld, dat zijn boot vanwege de blessure van Claudia Achterberg, een trainingsbeest overigens, dat die het met een vervangster niet heeft gered. Dus juist de, de mensen die er dan echt uitspringen... Ja, die grijpen eigenlijk een beetje mis als het gaat om medailles. Maar ja, je zou kunnen redeneren, er is een nieuwe schwoeng... en dat met al die nieuwe coaches slaat aan. Het zou flauw zijn om dat niet te willen constateren, ja. denk ik. Dan de bronzen medailles, vijf stuks. Wat was de meest opmerkelijke? Nou, ik vind het leuk voor bijvoorbeeld Roel Braas... Hè, met een hele bijzondere coach. Elke Meenhorst uh, is iemand uit het bedrijfsleven... die kijkt heel uh, bedrijfsmatig naar het roeien aan. Die zegt eigenlijk, uh, als je een bedrijf goed kunt runnen... Een, een ploeg mensen kunt motiveren en kunt aansturen... tot goede prestaties kunt brengen... dan moet je dat eigenlijk ook als coach kunnen. Nou ja, daar kun je tegen ingaan, daar kun je het mee eens zijn. Maar het is wel bijzonder. Hij heeft nog nooit het podium gehaald op een toernooi... Uh, zoals een Wereldbeker, een WK of een EK. Ik geloof dat een acht of een negende plek zijn beste resultaat was een aantal jaren geleden... voordat hij in de Spelen, of bij de Spelen, in de achter stapte. Ja, die heeft meteen succes. Die ruikt ook aan het succes. Um, weet nu hoe het is om op dat podium te staan... om in zo'n race te blijven... met de nummer twee van de afgelopen Olympische Spelen... met Marcel Hakker, een hele goede Duitser die al 12-13 jaar op topniveau acteert. En het is lekker om daarbij te zitten. Dus ik vind het voor hem wel heel erg leuk dat hij nu succes heeft. Ja, want hij wil ook meer, heeft hij ook gezegd. Want hij ziet zijn derde plaats als een stap in de goede richting. Ja, tuurlijk. Kijk, als je gewoon uh, na, het, na een half jaar skiffen weer. Uh, en na een half jaar skiffen je brons haalt, op het EK. dan, uh, dan is, ja, geeft dat toch wel vertrouwen dat je op de goede weg bent. Ik denk dat het bij iedere sporter zo is die een medaille wint. Je krijgt er weer een extra boost van vertrouwen door. Ik denk dat het bij iedereen uh, zo is. Wat gaat er uh, tot slot straks gebeuren als je mannen als uh, Drysdale erbij gaat krijgen? Olympisch kampioen, Ellen uh, Campbell misschien, de Engelsman. man. Wat is dat finale dan haalbaar op de WK dit jaar? Uh, ja, ik denk het wel. Ik, uh, ik zou niet weten waarom niet. Ik bedoel, uh, al... ja, uh, ze waren dit toernooi niet bij. En uh, wie weet waren Marcel en Sinek ook wel hard als hun. Dus ik, ik kan daar niet echt een, uh, een oordeel over geven. En, uh, ja. Ik denk gewoon dat ik ook nog moet groeien per toernooi en misschien dat ik op de WK al een stapje beter ben. Ja, Roel Braas, goed voor Brons. Nou, wat al die medailles nou waard zijn, dat uh, hopen we dan binnenkort uh, te weten bij de eerstvolgende toernooi, wanneer wel iedereen aanwezig is. Wanneer was dat ook alweer? Je zei Eaton, hè? geloof ik net, hè? Ja, over een paar weken al. Dat zit er uh, snel aan te komen. Daar zal ook niet de hele Nederlandse equipe naartoe gaan, hoewel ik het gevoel heb dat er steeds een bootje meer belangstelling heeft om toch naar Engeland te gaan. Ja, god, het is ook niet heel ver weg natuurlijk. Maar met name Luce, Wereldbekerfinales, de Roodzee, en het Godenmeer voor Intimie. Dat is echt een uitstekende locatie om hard te roeien. Ja, daar wil ik het wel eens een keer zien. En uh, ja, dan, dan, dan weten we eigenlijk wat meer. Het zou vervelend zijn als dan opeens geen medailles zijn. Of misschien maar één of twee. Want dan krijgt die boost die het roeien hier in Sevilla heeft gekregen... natuurlijk weer een, een knauw. Maar het is een mooie start. Goed begin. Hm. En uh, nu maar eens kijken wat het, uh, wat het waard is. Je kan er niet zoveel over zeggen, maar het, is een, uh, het geeft hoop. Ja, zo is het. Goed. Dankjewel. je uh, Rachna Niemeyer vanuit Sevilla. en de Vandales en uh, Jimmy Mack. Het is bijna kwart voor elf. U luistert naar uh, NOS Langs de Lijn. Zometeen uh, gaan we contact zoeken met uh, Marike van der Wal, kiepster van Oranje, van de Nederlandse handbalsters... die het vandaag opvallend goed hebben gedaan tegen de Russen. Tenminste de eerste helft, maar de tweede helft ging het goed mis. En wat er mis ging, dat hoort u straks. Morgen verhuist Jong Oranje uh, van Haifa moet ik zeggen, naar Tel Aviv... waar de ploeg tijdens het EK onder 21 zal trainen... op het complex van Maccabi Tel Aviv. Dat is de club van Jordi Kruijf. Die is daar sinds een jaar technisch directeur. En aan de hand van Jordi en de Spaanse trainer Oscar Garcia... werd uh, Maccabi kampioen van Israël. Dat was voor het eerst in tien jaar tijd. Maar wat is het voor club? En op wat voor trainingsplek komt Jong Oranje straks terecht? Edwin Cornelissen liep rond op het trainingscomplex met Willem Luiks... die als conditietrainer bij veel voetbalclubs in Israël heeft gewerkt. In het verleden ook bij Maccabi Tel Aviv. Dit is het uh, trainingscomplex van de jeugd en ook van de senioren. Kijk hier zo rond, nou, daar ligt het veld. Dat veld ligt er wel mooi bij, hè? Op zich, voor Israëlse begrippen is het geen slecht complex. Ze hebben aardig wat velden. Eén, twee, drie. En daar links heb je nog een kunstgrasveld. Maar goed, ze hebben geen permanente gebouwen. Het, is hier allemaal, het zijn allemaal caravans. Ja, precies. Dat, dat zijn de kantoren dan ook. Het ziet er wat dat betreft ja. redelijk basic uit. Ja, precies. En ze mogen hier niet bouwen. En hier zitten de mensen. Hier heb je ook de kantoren. De kleedkamers heb je hier. En dan gaan we zien wat Nou, dan lopen we in de kantoren het hoofd de jeugdopleiding tegen het lijf. Ik the de head of the youth department uh, of Maccabi Tel Aviv. Uh, we zien uh, de elftal foto's aan de muren hangen. Ja, um, yeah, of course, Maccabi Tel Aviv uh, right now is a very, very popular club, eh, as a champion. Yes, it's a very popular uh, in Holland, because we have Jordi Cruyff here ah. as a team uh, sport uh, manager. Ja, het is een populaire club, ook uh, over de grens. Natuurlijk in Nederland vanwege Jordi Kruijf, de technisch directeur, en ook in Spanje vanwege Oscar Cassia, de hoofdcoach. Maar wat is nou precies de bijdrage geweest van, van Jordi Kruijf in dit succes? Hè? Ze zijn kampioen geworden. Het was een grote contribution. Uh, Alle all staf who worked here with the senior team was een really professional staff working together. Nou, Jordi Cruijff heeft er een soort geheel van gemaakt. Er is een hele goede samenwerking geweest tussen alle verschillende facetten van, van de technische staf. Zijn ze ook anders gaan spelen trouwens, onder een Nederlandse technisch directeur? Well, uh, the team played the, the style of the game was uh, of course a uh, very attractive game. Ze hebben dus inderdaad aanvallend gespeeld. Ze hebben bovendien echt als een team gespeeld. Er was een grote saamhorigheid. Alles klopte eigenlijk bij Maccabi Aviv dit seizoen. En al dat stuff bring the successful season. Ik kijk nog even rond. Hè? Want ja, we zien hier dus inderdaad die cabines waarin gewerkt wordt. Er zullen ook wel kleedlokalen zijn. Hè? En, ja. en daar dus het veld waar de senioren trainen. Dat is nu afgezet, want dat is waar Oranje ook gaat trainen. Hè? Klopt, ja. Dus Oranje gaat hier als het goed is morgen trainen. Morgenavond en die dag erop. En dat hebben ze afgezet, maar ook onder Jordi Kruijf zijn er besloten trainingen. Je kan het veld hier wel zien, Dit ligt er op zich en ligt het er wel goed bij. Ja. En hier kan je er wel zo, maar dat zijn wel allemaal afgesloten. Dus we moeten echt we moeten even teruglopen zo. Ja, even kijken hoor, dan moeten we even door, de, door het zand lopen, de kiezels. Dan komen we in ieder geval bij de hekken terecht uh, die met uh, behoorlijk wat prikkeldraad zijn afgezet. En uh, de blauwe doeken, waar Oranje dus gaat trainen zo dadelijk. Ja. Wat zou dit voor gebouwtjes zijn? Er zijn ook kleedkamers. Okay. Dit is waarschijnlijk een wc'tje. Ja, dat ziet er allemaal echt voor Nederlandse begrippen ziet het er allemaal een beetje primitief uit. Er Wordt hard gewerkt hier. En aan de rand van het trainingsveld het bord Welcome Netherlands. Het trainingscomplex dus van de Maccabi Tel Aviv. Deze jongen. Uh, Lior Timon is journalist voor internet en televisie in Israël. Uh, working for one website and one channel uh, TV. En volgde de club op de voet. All season for the last, I think, four years. So yeah, I know my very well. <laughs> Wat is het nou eigenlijk voor een club dat Maccabi? With a lot of een club waar altijd veel druk is. First, because a great history, with a lot of championships that he already won. Druk vanwege de rijke historie, die vele landstitels uit het verleden. over En druk ook vanwege de eigenaren, die veel geld investeren in Maccabi Tel Aviv. Het is een... Een ploeg eigenlijk, meestal met het grootste budget. Een paar jaar geleden had je bij Betar uh, Jeruzalem je Geidemak... een Russische oligarch en die had gigantisch veel geld erin gepompt. En toen zijn, is Betar ook twee keer kampioen geworden. Dus toen had zeg maar, Maccabi het tweede budget. Maar ze hebben nu het grootste budget... Dus ja, er zit een Canadese-Joodse zakenman achter. Die heeft een vermogen van rond de 2 miljard euro. Oh. Dus die kan er aardig wat geld in pompen. Want uh, hoeveel zal er in omgaan bij zo'n club? Nou, ik denk dat het budget is, als je het in uh, eurotjes uitrekent... is het toch wel uh, tussen de 15 en 20 miljoen euro. Echt waar? Nee, ik, ik lieg misschien een beetje. Meer rond de 10 en 15 miljoen ja. euro. Leidt er wel toe dat er behoorlijk geïnvesteerd is. En dan met name in buitenlandse technische staf. Ik denk dat het verschil was dat ze niet alleen for brengen ook They bring also uh, a sport director for the first time in, uh, in Maccabi Tel Aviv there was a sport, uh, sport director. Dat is dus een breuk met de traditie geweest, zoals er ook dus met Jordi Kruijf een technisch directeur is aangesteld. Was nooit eerder gebeurd. Er was altijd wel een algemeen directeur, maar nooit een technisch directeur. Hij heeft er ook toe geleid dat er professioneler gewerkt werd bij uh, Maccabi Tel Aviv. Je a lot of connections with a lot of scouts and agents uh, all over the world, of course. It, he used his father, I guess. He, he didn't say it, but I guess that he used his father Johan Cruijff... En daar komt bij dat Jordi Kruijf, ondanks zijn jonge leeftijd, een heel goed netwerk heeft. Vele contacten, mede dankzij zijn vader. En dat heeft zich uitbetaald. It gave him the opportunity to bring here voor Maccabi Tel Aviv some great players, foreign players. Dat was like a bingo. We call it bingo in Israël. Want Because it was exactly the players that Maccabi needed to make the other step to be the champion. Kijk, en als je dan goed kijkt, zie je daar waar die fles liggen. Dat is al het trainingscomplex van de grote concurrent van Maccabi Tel Aviv, Hapoel Tel Aviv. Dus dat is heel grappig dat Ajax en Feyenoord, bij wijze van spreken, op een kilometer afstand van elkaar trainen. Maar moet je het wel zo zien inderdaad, Maccabi en uh, Hapoel, dat dat twee aardsvijanden zijn? Dat zijn zonder meer de grootste aardsvijanden. En, en waartoe leidt dat dan? Hè? Je noemt inderdaad uh, Ajax en Feyenoord. Daar heb je echt dat het nog wel eens flink mot kan zijn tussen die supporters. Is dat hier ook zo? Ja, dat kan hier ook zo zijn. Ik moet je zeggen, ja, het geweld valt mee, maar ze hebben wel... Uh, Woord, woordelijk geweld. Ik zal je een voorbeeld geven dat er bijvoorbeeld op, op het stadion op de muren werd er op een gegeven moment gezegd bij eh, spreken, Maccabi, dat zijn nazi's. Maar het kunnen ook, kan ook andersom zijn. Dat we wel tegenover. Maccabi zegt jullie zijn nazi's. Dus we schelden elkaar echt helemaal eh, verrot. Ja. Zoals dat wel bekend is in de voetbalwereld. Dus we ah. in de ja, we kijken even in de fanshop, hoor. Ah, hier. Ah. Ah, ja, daar kan staan ze, hoor. De, de paspoppen met uh, ja, het shirt, hè? Wat is het thuisshirt van Maccabi? Het uh, gele shirt, hè. Dit shirt hier. Ah ja, met de, blauwe, met de blauwe streep? Ja, met de blauwe strepen. En als je dan kampioen wordt, heb je hier het kampioensshirt. Ja. En als je dan nog topspelers hebt, dan worden die shirts helemaal goed verkocht. Ja, ja, ja. Ik vroeg al of ze geen shirtje hebben van Jordi Cruijff, maar dat heb ik nog niet gezien. Ja, vanuit Israël was dat Willem Luiks, conditietrainer bij veel voetbalclubs al daar. Een bijdrage van Edwin Cornelissen. De Nederlandse handbalvrouw, ik had ze u beloofd, die leek in Rotterdam op weg naar een stunt. In de eerste play-offs voor het WK had Oranje halverwege de wedstrijd grootmacht Rusland, volledig op de knieën. Maar uiteindelijk wonnen de Russinnen met één doelpunt verschil, 26-27. De kiepste van Oranje hebben aan de Rijn, Marike van der Wal. Goedenavond, Marike. Goeie um, uh, Hoe vaak is de afgelopen uren die tweede helft nog door je hoofd gegaan? Ja, best wel behoorlijk vaak, ja. Ja, kan ik me voorstellen. Ja, ja, en en wat, zie je dan, wat zie je dan? Ja, eigenlijk een beetje onbegrip. Of ja, bedenken hoe dat nou eigenlijk kan. Want we hebben natuurlijk eerst zelf supergoed gedaan. Ja, wat stond dat er bij je rust? Dat zo uit handen kan geven. Wat stond er bij rust? 16-10. Ja, zes doelpunten verschil Ja. Ja, dan verwacht je toch, nou dat moet toch kunnen. Ja, en volgens mij hebben we er ook nog acht voor gestaan. Dus uh, ja, het, het zag er allemaal hartstikke mooi uit. Alleen de tweede helft uh, werd het gewoon een stuk minder. En ook zij waren... Ja, zij kwamen gemotiveerder het veld in. En ze gingen gelijk... Uh, Hard, of goed van start. En wij uh, begonnen eigenlijk gewoon te slapen aan de tweede helft. Maar wat is er in de rust gebeurd? W wat zeiden jullie tegen elkaar in de kleedkamer? Ja, dat weet ik dus niet. Want ik ben kiepster, dus ik zit dan niet in de kleedkamer erbij. Want ik, uh, wij zitten dan gewoon op het veld. Maar volgens mij is het eigenlijk... Uh, ik, ik denk dat, we, dat ze hebben gezegd dat het uh, hartstikke goed gaat... en dat we het zo vol moeten houden. en Gewoon uh, met dezelfde agressiviteit uh, spelen als in de eerste helft. Maar dat kwam er helaas niet uit. Je werd ook nog gewisseld, hè? Ja, klopt, ja. Wanneer was dat? Ja, weet ik eigenlijk niet precies. Ik denk een kwartier voor het einde of zo. Maar uh, voelt dat voelt dan als een uh, zoiets van, ja, ik, ik heb het gedaan of zo? Of uh, hoe voelt dat? Nee, nou ja, het was, uh, de coach moest denk ik wat proberen. Want het, uh, het ging gewoon een stuk minder. De ballen die gingen er makkelijker in. De dekking stond ook niet lekker. En dan, ja, dan moet je toch wat proberen en dan wist je je keeper. Hm. Maar toch, hè? Op het moment dat wij dit gesprek hebben, denk ik, waar hebben we het over? Je, je, je verliest maar met één punt verschil van een, een, een grootmacht in het handbal. Ja, ja, klopt. Ja, het is, uh, ja we, wel. we gingen met heel veel vertrouwen de wedstrijd in. En we, uh, ja, we dachten echt van, nou, we, ja, we zijn hartstikke goed aan het trainen... we hebben goede oefenwedstrijden gespeeld tegen Servië... twee keer uh, best wel dik gewonnen. Dus we gaan er gewoon voor. En uh, dit was gewoon het moment om Rusland te verslaan. Maar uh, ja, helaas... Moeten we niet gewoon stoppen in Nederland met klein denken? Want ik deed nu eigenlijk net zelf ook, hè? Blij zijn met één doel, want het verschil is eigenlijk niet goed... Nee, ja, we hadden gewoon vandaag moeten winnen. Dat is eigenlijk inderdaad een beetje het probleem. Wij uh, onderschatten onszelf nog altijd een beetje. En denken van, ja, die andere landen zijn allemaal beter. Maar wij doen het op het moment gewoon hartstikke goed. En wij horen echt wel een beetje bij de top... Ik denk op het moment wel een beetje bij de top van Europa. Ja, ja Ik had van, of, uh, vorige week een gesprek met uh, Toon van Helferen volgens mij. En die had een beetje hetzelfde idee met uh, een overgang in generatie... bij het basketballen bij de vrouwen bijvoorbeeld. Ja. De, dat de nieuwe generatie is ge die weet al dat ze heel goed kunnen spelen... tegen die toplanden. Alleen de oude generatie... Die, die zit nog in een verkeerd denkpatroon. Is dat misschien bij het handballen ook een beetje het geval? Ja, ja wij hebben natuurlijk nog een hele jonge ploeg. En het is wel zo uh, dat wij allemaal bij topclub spelen. Dus um, ja, in principe hebben wij gewoon een goede ploeg. Alleen moet dat geloven nog een beetje meer komen. Al moet ik zeggen dat het wel de laatste tijd een stuk beter gaat. We weten ook gewoon dat wij het hartstikke goed kunnen doen... en dat wij gewoon Rusland de baas kunnen zijn. Alleen kwam het er vandaag helaas in de tweede helft niet uit. Nee, Nou goed, um, de return is volgende week in, ja, in Rusland? Ja, zondag in Rusland, ja. ja de, de, de, de geloof je erin? Ja, ik geloof er wel in. Als wij gewoon zo spelen zoals we de eerste helft ge hebben gedaan... gewoon 60 minuten lang ervoor vechten... Dan heb ik er zeker nog vertrouwen in dat het goed gaat komen, ja. Nou, goede reis. En, ja, maak, het, en, en maak het waar, hè, in Rusland. Ja, gaan we doen. Goed, dankjewel. Oké. Okay. Marieke van der Wal was dat, kiepster van Oranje. Nou, het sportweekende op uh, Radio 1 zit er zo goed als op. Er werden twee landstitels vergeven. de viel Nederlands Goud op het EK roeien. En Bayern München pakte nog maar eens een prijs. Het was wel een uh, emotioneel en uh, sfeervol begin van deze wedstrijd. Met ook uh, zo'n 1500 toeschouwers uit Rotterdam aanwezig. Het lijkt er een beetje op alsof Tommy Robredo het tennis pas leuk gaat vinden als hij 2-0 achterstaat. En de eerste goal is een feit: na 37 minuten is het Bayern München dat op voorsprong komt. Thomas Muller maakt de goal. Nederland lijkt het nog te gaan afleggen in de strijd om het zilver. Maar wat maakt dat uit? Want in ieder geval is er een nieuwe bronzen medaille voor de Nederlanders. dus dat was is dat geen stik maar Hier gaat de boog door en daar is de treffer. Daar is de treffer voor Van de Schoot. die hem van dichtbij kan binnentikken. Ja, als je met open mond te kijken naar deze oranje dames die tegen de nou, tot voor kort onverslaanbaar geachte Rusine. Uh, uitstekend zijn gestart. Nu is het dan afgelopen, de toeter is gegaan, iedereen ligt in het water uit Borculo, de coach, ook natuurlijk Zeno Reuten, zo hoort dat. Kranstauber, Kranstauber, 2-2! Bijzonder moment dus voor de Nederlander uit Noord-Holland. De krachtpatser uit de kop van Noord-Holland, Roedraas. Robbe geeft de bal mee aan Laam, Laam tweede paal. Ja, daar is Gomez. Dit is niet zijn mooiste goal, maar het is wel 2-0. Het publiek telt af van 10 naar 1. Confetti, slingers, alles gaat nu omhoog. De goal! Met een tip in! 26 voor de Lions, 23 voor Volendam. En volgende week, zaterdag of zondag, dat moet nog duidelijk worden. In Volendam valt de beslissing. Dit Europees kampioenschap, dat bizarre toernooi... ...waarop Nederland scoort in al zijn nummers... 7 finales en 7 medailles. Ook eentje goud. Goh, wat heeft Müjzen het nog lastig gehad. Maar Joep Heinkes... 68 jaar en hij heeft het voor elkaar gekregen. De eerste Duitse mannenvoetbalploeg die het lukt om de triple binnen te halen. Juist zo hoort was het eigenlijk best wel een apart sportweek einde. Dat we gaan afsluiten met de mededeling dat Duitsland... een oefenwedstrijd tegen de Verenigde Staten in Washington... heeft verloren met 4-3. AZ-spits Josie Altidore en Clint Dempsey scoorden twee keer. Altidore één keer en Dempsey twee keer. En voor de Duitsers... Een onbekende spelers die we eigenlijk uh, niet eens willen noemen. Omdat uh, de Bayern-spelers en de Borussia Dortmund-spelers er natuurlijk niet bij waren. Goed, zometeen met het oog op morgen gepresenteerd door John Jansen van Gaande. En uh, zometeen natuurlijk uh, het oog met aandacht voor die enorme vechtpartij in het hoofdklasse voetbal.